Air France-KLM heeft vorig jaar 1,8 miljard euro verlies geleden. Dat is 600 miljoen euro meer aan verlies dan in 2012. De Frans-Nederlandse luchtvaartmaatschappij was veel meer kwijt aan belastingen. Ook heeft het bedrijf last van wisselkoersverschillen tussen lokale munten en de sterke euro. De omzet nam wel iets toe naar ruim 28 miljard euro. Air France-KLM verwacht dit jaar weer uit de rode cijfers te komen. Het staakt het vuren dat gisteravond werd afgesproken... tussen de strijdende partijen in Oekraïne lijkt stand te houden. Op het centrale plein in Kiev stonden ook vannacht barricades in brand... maar grote ongeregeldheden waren er niet. Vandaag praat president Janukovic met de ministers van Buitenlandse Zaken van Polen, Duitsland en Frankrijk... over het geweld in Oekraïne. Facebook neemt berichtendienst WhatsApp over voor 19 miljard dollar...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 Daardoor rijden er waarschijnlijk de hele dag minder treinen op de spoorverbindingen Den Haag-Rotterdam, Den Haag-Utrecht en Rotterdam-Utrecht. De problemen met de wissels leiden ook gisteravond al tot vertraging. Het weer in de loop van de dag overal bewolkt, van tijd tot tijd regen of motregen, tot 8 tot 10 graden. Vooral aan zee kan het flink gaan waaien. Vanavond en vannacht volgt meer regen. Dit was het Nos Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANDB. Het is een bescheiden ochtendspits, behalve op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Daar staat een lange file tussen knalpunt Deil en knalpunt Everdingen 14 kilometer. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. A7 Hoorn richting Zaandam bij knalpunt Zaandam 3. A8 Zaandam richting Amsterdam bij Knopend Koenplein 6. En de A9 Alkmaar-Amstelveen tussen Heemskerk en Knopend Velzen 5 kilometer. Tot zover de verkeerde...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 Goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen iedereen. Goedemorgen Ben. Nou, we zijn er weer in Hotel Hoogland waar iedereen weer welkom is om koffie te drinken en thee. En donderdag gaat het allemaal verzorgen. Zonder Daudé doet de techniek. Welkom. Goedemorgen. De redactie is gedaan door Gerry Rutte en Gert van Kuiken. Nou, de koffie, dat doen. Don de Grebber, hebben we al gezegd. Irene de Jager en ik doen dit programmaatje. Ben Zonneveld, Goedemorgen. En wat gaan we allemaal doen? Wat we gaan doen, ja. We hebben best wel weer leuke dingen. Mooi, hè, zo'n iPad. Ja, leuk, hè? <laughs> Ja, nou, ik schuif gewoon even... Nou, we Want beginnen... Even het ja, het is helemaal leuk. We beginnen met Sean uh, Cornelis en Femke Sieperda. Die komen vertellen over het nieuwe strandseizoen. Uh, en zij zijn van het strandpaviljoen Plazant.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 Dat is het. Yep. Een programmaatje vol en uh, buiten schijnt de zon. En dat is voor jullie heel erg interessant. Welkom, John en Vemke. Dankjewel. Uh, Dank van je het bent. strand Plazant. Ja, ik, ruim, ik ruim ze voor je erbij hoor, gelijk. <laughs> um, hoe lang zit je hier nu op strand? Vier jaar?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 Nou, het is een puzzel. En die puzzel die past eigenlijk altijd wel. er werd ieder jaar wel wat gezaagd en getimmerd en geklust. Want dan kwamen we net een hoekje tekort. Of dat hoekje paste net opnieuw. Ja, het werden we steeds kleiner. Ja. En nu hadden we stickertjes blauw, zeekant, duin, eh, ja, ja, ja. Of groene duinrand, geel en eh, rood. En dat is allemaal op zijn plek eh, gekomen. En daardoor ging het bouwen het echt werd veel sneller. Een stuk sneller, sneller ja. Ja. En het dak, wat we vorig jaar hebben vernieuwd, is ook een, uh, een veel makkelijker dak om te bouwen. Of op het uh, paviljoen te plaatsen. Dus dat heeft ook een hoop En En inderdaad personeel. Wat ook het hele seizoen meewerkt Dezelfde uh, uh, mensen ja, ja, die daar kiezen bij ja. uh, bij veel uh, tenten dat het personeel wat loopt ook bouwt en breekt ja en ik denk het toeval uh, ik zou het heel aardig vinden want je kent elkaar door en door mm -hmm. en breek het af en zet het op uh, staat de straalkogel er ook weer Um, de, de hout, uh, ja? De ja, ja, absoluut. Ja, ja die, die brandt, brandt al al. Weer. Ah, weer. Ja, dat mag wel. Nou. Zeker weten. Ja, ja nou, wat we zit... denken jullie? Ga, gaat er nog iets komen aan kou? Of wat voorspellen jullie? snel. Nee. Nee. Ja. nee. Ja, je wil het niet? Ik, nee, ik denk, ik denk het eerlijk gezegd niet. Ik denk dat de winter is geweest. Dat het, ja? het klaar is. Dus ja. ja. augustus er wel wat nachtvorst misschien komen. Maar dat is. Maar volgens mijn, mijn, naar mijn gevoel niet noem het noemenswaardig. En ik denk dat. Uh, ik oh, ja. denk en ik hoop ook dat we een lekker voorjaar in gaan. Het zit al een beetje in de lucht de temperatuur ja. het zit al ja, De rond 19 graden ja, de en alsof het is. Als het is en zon dan uh, voor dan voor het wordt ietsje kouder. Dus, uh... Ik zie dat jij met een stok... Uh, het is lastig uh, op heren uh, naar beneden. daar naar dat paviljoen. niet. Ja, nou, ik word gereden. Op moment. Ja. Dank uh, daarvoor. De, <rijgacht> nee, de, de leiding is ook... Het is inderdaad wat lastig op het moment. Maar ook om, om heen te werken. Er, er is best wel wat backoffers. Uh, en en, en daar, daar, daar houd ik me mee, dus mee bezig. je kunt je toch heel goed productief maken. Ja, absoluut. En het is heel vervelend hoor. Want mijn handen jeuken om verder om te schilderen. En, uh, maar ja, uh, dat, uh, dat kan Zit er van. even Laat niet in. Ja, je kan in een rolstoel tot twee meter hoog schilderen. Ja, maar de paviljoen is vier en een halve. Dat valt zo kan op. je mensen zitten op ooghoogte. Zo doet geel en jij doet blauw. <hacht> ja. Ja. <hacht> ja. Dat hebben we er net uit. Het geel. Ja. <hacht> ja. Dat hebben we er net uit. Het <hacht> <hacht>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 En uh, er zijn wel wat kleine aanpassingen, dus er, uh, er komt een iets ander gras bij de wijnbar. De samenwerking die we hadden met Fiek, die stopt. Dat mag dan ook wel weten. Want dat hoeven we niet om de stoel of banken te schrijven. Nee, dat is, uh, dat, dat was niet goed. succesvol. Gebleken, ook mede door het weer. Dan je moet daar wel altijd zijn als je daar wijnen verkoopt en dat lukt dan toch op die, op die manier niet. Dus dat gaan we lekker met elkaar zelf doen. Dus daar gaan we een iets ander concept neerzetten. Dat wordt een beetje maar dat, dat blijft wel cocktails. een, een buitenwijnbar. Ja. ja, en dat wordt uh, vergroot met een soort luiveltras. Dus een, uh, hoe moet ik dat noemen? Een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 op zondagmiddag van 3 tot 6, waar je kan inlopen en uh, waar je aan kan deelnemen. Dus ja, via Facebook of op een ja. andere manier. Uh, en misschien ja, te ook met andere bedrijven, ja. dus een whiskyproeverij. Ja. Uh, gewoon leuke ja. dingen, wat, wat, uh, wat meer open. Lekker met en, de hoesters en Ja, dat, nou, dat, nou, dat, is, dat is... Leuke dingetjes, ja. Acti Activiteit op strand is natuurlijk altijd leuk. Ja. En, uh, ja, je ja. moet iets creëren wat altijd kan. Hè? Want ja. je hebt gezien, vorig jaar was het voorjaar, dus drie maanden lang... Nou, bijna tot en met juni eigenlijk pet. En er was best wel publiek op het strand hoor. het is dus niet zo dat het nou leeg was. Maar euh, dan is het juli en augustus het hartstikke druk. En dan september heeft iedereen het strand wel weer gezien. Ja. En dan lopen we het lang, langzaam af. Dus dat is, was een hele aparte manier van werken het afgelopen ja, wat jaar. Wat is een ideaal ja, daarvoor... jaar? Kun ja, daarom... je zeg dat zeggen? Maar. Zeg nee. maar, ja. Ja. Ja, het maar. Het ideale jaar bestaat volgens mij niet. Maar, want als het een week echt heet is. Dan denken de mensen nou uh, bekijk ik een beetje strand. Ik blijf wel lekker in ja. dus het tuin zitten. Dus het is maar net hoe, hoe mensen zich voelt, ja. denk ik. En van nou, ah, ik ga even strand of ik ga niet naar strand. Ja. Um, het staat weer. Hoe gaat het restaurant dit jaar doen met, uh, met wisselende menus? Ja.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 Doorblijven daar. Uh, ja, ja, dat is waar. Want zijn, ja. daar wordt ook over gesproken hoor. Ik lach daarop omdat ik die nieuwsbrief nog steeds niet krijg. Nee, <laughs> ja, maar we, we, we, we, we doen ondertussen, maken wij uh, drie, 2000 uitnodigingen. En elk jaar lopen, lopen we dat rond. Dat vinden we ook ontzettend leuk om te doen. Ja. Alleen ja, zo heb je af en toe huizen. En ja, mensen met een nee-nee-sticker die kijken af en toe vreselijk boos als je hem in de brief wil ja, nee, doen. Ik, ik bedoel, nee-nee. Om. Om. Ja, ja, maar ik bedoel, nee-ja. Dan kunnen we er niet in doen. Ja, we, soms, we meestal, dan, dan doen we het wel gewoon. Alleen, ja, we krijgen... Ik vind dat voor dit soort dingen, daar moet je dan wel een uitzondering voor maken. We adverteren, het, we adverteren hem ook via, via het land. Het, um, het seizoen begint. Uh, ik hoor nog wel wat gegonsen over de strandpachters. Uh, er zijn uh, nu al twee strandpachtersverenigingen begrepen. Die van de vaste en die van de losse. Uh, hoe staan jullie erin?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 Uh, verwoorden naar het collectief. Dus we hebben bepaalde mogelijkheden die er zijn. Uh, inkoopvoordelen die je misschien met elkaar kan behalen. En zo zijn er een heel aantal aspecten die je zo'n uh, bestuur kan doen. Vergunningen ja. is onder andere een traject. Dus er is, ja, er is heel veel werk. Het is ook best wel een, een pittige taak een volgens pittige mij. Om het erbij te, te doen naast je ondernemerschap. Dus, ja, het het uh, lastige is natuurlijk dat je dat moet doen terwijl je zaak 100% moet draaien. Ja.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 Absoluut. En, uh, wel, je ja. ja. Ja. Als jullie klaar zijn met de wijnkussens, dan komen we alles. Leuk. Dankjewel. Veel succes dit seizoen en we spreken nog steeds nog de volgende keer. Dankjewel. dankjewel. We gaan muziek uh, doen, hè? Ja. zijn we. Terug, I'll Be 14 uh, Nou, uh, I'll be there, uh, gaat niet voor ons gelden, want wij mogen niet meedoen of we moeten een klein petje opdoen. En, uh, <laughs> en krimpen. Want uh, we gaan het hebben over de Kids Adventure Week aangeschoven. Lana Lemmers, welkom. Hi. Um,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 weer allemaal de laatste dag voordat ze weer naar school moeten, rustig op de bank bijkomen. Dus zaterdag tot en met zaterdag vinden we wel uh, ja, de beste keuze. No. Um, jij hebt, wij hebben hier acht punten. Jij ja. hebt drie pagina's. Ja? Dat is iets te veel op te doen maar we gaan het er zo even we over We een beetje hebben, vol op die flyer. We gaan beginnen met, uh, met het Zandvoortse.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 En nou, ook heel erg aantrekkelijk in de prijs. Ehm... Um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 bij Talassa ga mee met uh, Bram de Piraat. Ja. Dan ga ik toch maar inderdaad eventjes uh, ja. snel naar de volgende dag. Ook daar is dus Zitten we weer de... nu op wonderlijke woensdag? Nee, ik zit nog op doedienst. Oh. Oh, sorry. Ja, we gaan uh, dan heb je het, niet... het papiertje al eronder uit. Ja, ja, ja, dat klopt. Um, um, uh, weer de duikclinic. Nou, de golfkliniek, maar daar zou je dan al mee moeten zijn be ja. uh, be begonnen. Uh, uh, de bunkerwandeling. Hartstikke leuk. Uh, samen met een gids door de Amsterdamse waterleidingduin op zoek naar de bunkers. Uh, weer bij Centerparks. Dus kan je dieren verzorgen, knutselen. Nou, van alles. Ik vind het bij de lullig dat ik niet alles opnoem, maar ik snap het uh, open atelier bij het kinderatelier ook heel erg leuk. Uh...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 kunnen maken bij het kinderatelier. Want dat is die dag. En die kan je dan daar inleveren. krijg je zelf nog een schat uit hun verzameling. Maar die schatten gaan dan naar het vergeten kind. Het goede doel. Het is wel leuk dat de Lachnezeer... En waar is dat, vergeten kind? Is dat in de regio? Gaat dat dan bijvoorbeeld naar de voedselbank? Of gaat het dan verder weg? Het is een doel en dat heet het vergeten kind. Dat is een landelijk goed doel. En Zerover heeft zelf gekozen van nou, wij gaan daar daar uh, een actie voor doen um, en of zij dat dan met een regionale tak hebben afgesproken of dat dat landelijk is nou, dan zou, nee, dat niet. durf ik niet met zekerheid nee. te zeggen maar het is absoluut een goed doel en ook ja. leuk want uh, je krijgt er zelf nog een schat voor terug ook, dus, uh, ook ja. hey, ik lees op vertoon van dit stoere polsbandje ja. dus ik moet een polsbandje gaan halen ja, ik vind hem zelf ook leuk. Ik, loop er, ik heb hem nu dan toevallig even niet om, maar ik loop er ook al... Ja, dat mag oh, je helemaal niet. Nee, eigenlijk niet. He, kind, he. Maar hij is zo leuk. Eerst lopen jullie al met Arlof Zandvoort. Ja, ja, ja. Die... En dan al die bandjes. Ja, het zijn van die ja, ooit is Armstrong ermee begonnen met ja. Livestrong. Die, dat soort bandjes. Blau. Hebben wij blauw uiteraard met een gele opdruk met Zinnen Zandvoort erop. Maar moet ik die halen? Of moeten de kinderen ja, die halen? Niemand of? moet iets halen. Omdat er maar... staat, krijg je toegang tot. Ja, het, voor de activiteit heb je hem niet nodig. We hebben een, een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 echt gelukt is om, uh, om de ondernemers uit allerlei geledingen, uh, dus niet alleen maar die... Ik bedoel, een lachende zeerover is misschien wat logischer, omdat die altijd zich op kinderen een richt. Uh, nee, lachende over is een nee, bedoel, is logischer Ja, Logischer dan een kroeg, ja precies. En, en um, uh, nou, ook winkels, uh, Baraba, uh, Kids Avenue, uh, ja, gewoon echt... Het um, is eigenlijk uh, te veel om op te noemen en ja. zonder iemand tekort te doen zou je gewoon alle uh, ondernemers even, die activiteit doen willen... Uh,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 Ja. Ik hoop dat heel veel kinderen uh, deze week al bij je langskomen voor een polsbandje. En, uh, en uh, allerlei Wat dingen komen aftikken. Wat is de weersvoorspelling aftikken. trouwens, uh, Lana? Voor die heb week? ik niet ja, kijk, Daar kijk ik ja, nooit naar. Ik naar niet, want ja. die, uh, ik geloof niet in weersvoorspellingen. <laughs> ja, ik <laughs> ik dus heb juist, een medestand. <laughs> nee hoor. Oh, nou, ik wel hoor. Een beetje oh. hou ik er wel rekening mee. En zeker, het is nog een hele week weg. Hè, dus dat is helemaal ver weg. Kan heel veel waar. dingen zijn binnen. Dus uh, nee, we zijn niet. Uh, uh, afhankelijk. afhankelijk. Nee. nee hebt, uh, het hele programma hangt van. Uh, van binnen en buiten aan elkaar. Dus dat ja. is allemaal wel te doen. Ja. Um, nou, jij fietst natuurlijk uh, langs alle activiteiten. Ja, uiteraard. Dus en de uh, kinderburgemeester. Want die moet allerlei uh, die officiële kaart handelingen kaart doen. Een, een, een auto met chauffeur. Uh, nou, het zal denk ik benenwagen of uh, fiets worden. Maar ja, we gaan zie, dat. Ik zie meneer Meijer ook op de fiets door het dorp heen. Dus ik mevrouw van ja. mij ook moeten zien. Ja, ja, en ze zullen ook samen dingen doen. Dat vind ik altijd wel heel leuk. De, de, de, ik noem het dan maar even de grote burgemeester. Die heeft uh, echt uh, nou ja, het omarmd. Zij doen ook de installatie. Er is ook een echte Amsketen voor de kinderburgemeester. En uh, hij doet ook echt samen activiteiten met haar. Dus dat is oh, ja. echt heel leuk. Goed. Wij wensen je heel veel succes en de kinderen heel veel ja. plezier. En Bedankt maar, voor de uh, tijd. Uh, en ja, uh, spreken we spreken elkaar zeker nog wel over. Uh, zeker de weten. Dankjewel. Bedankt. Veel plezier. Die heeft niet zoveel time, want die heeft een klusje vanmiddag nog. Ja, ja. Eigenlijk de hele dag. De hele dag eigenlijk. Maar we gaan het niet hebben over uh, de garage. We gaan het hebben over de mens achter de onderneming. De mens achter de onderneming ja, ja, ja, ja. De onder, de achter de moet je het eigenlijk doen. Mm -hmm. Rob Witte uit uh, uh, Noord. Daar zit mijn garage ja, ja. En ik woon in Tranendal. En woon in Tranendal. Maar nou, dan kan je nog steeds parkeren, dat is scheelt. Ja. ja, gelukkig wel. En in uh, Noord ook trouwens. In ja, ja. Noord ook. Ja. Wie is Rob?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 Dan zat hij toen. laterste is de politie erin gekomen in dat gebeuren. Dat is een heel oude geweest. Ja, dat is een heel oude. Ja, ja, ja. ja. Toen naar Noord... Met raaien mee van ja. naar Noord toe, snap je. En, en, en, daarvoor, en daarvoor de jeugd uh, in Haarlem ja. gedaan. Hoe was Helemaal dat hard... in Haarlem? Helemaal toppie. Yeah. Helemaal fijn. Altijd aan de, aan de, ja, af van alles nog wat uitgevreten. hoofdzakelijk met brommers. En dat ze uh, <lacht> allemaal school doorlopen. Al die dingen. <lacht> Welke allemaal ja. school? Peters ah, Die Korea. nog gesloopt is. Dus ik ken geen Hij school is Nee, is alleen de de er nog. Staat er nog. <lacht> <Ja>. En als <lacht> ik dat dan moet ik dat <lacht> ja. nog steeds aan denk. Ja, ja, joh. 100%. Nee hoor, dat is... En ja, veel avondschool gedaan. En uiteindelijk, toen een verkeering gekregen en eh uh, kuntjes 1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 want zijn die dat van je... Gaat hij het ja. overnemen? Ja, dat is Ik had hem alleen een beetje te vlug geïntroduceerd. Dus iedereen dacht Rob is weg. Ja, ja dat is ook wel eens jammer. Ja, ja, ja. Maar hij loopt er... Ja, god. Hij lijkt veel op, maar hij loopt zoals ik, weet je. En het is, het is, ja, hij praat zoals ik. Dus. Nee hoor, helemaal leuk. En ik hoop dat dat goed gaat. Hij is wel gelukkig trouwens, hè? Ja, bedoel, dus, uh, het is niet uh, zomaar vanzelfsprekend nee, dat je een, een zoon of een dochter nee. hebt die hetzelfde leuk vindt. Nee, uh, nee, precies. Als hij wat, wat anders weet. gewild, dan had ik gestaan. Maar daarom heb ik ook het hele pand zo ingericht zoals het nu is, weet je. En, en uh, ja, allerlei gekke dingen doen we er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 Het is gewoon leuk. Ik denk dat je dat, ja, je dat nee. allemaal leidt. Ja, nee, maar ik vind het gewoon leuk. En voor mijn bedrijf goed natuurlijk. Maar ik wil eigenlijk een hoop dingen altijd uitproberen. Wat, nee. is, wat is de mogelijkheid? Wat kan je doen? Wat kun je de mensen een beetje nou, vrolijk maken? Want dat Brits is al drie, vier keer gebeurd. Nou, echt een topper. Brits jezelf? zelf? Nee, gelukkig niet. Wat doe je, nou, wat doe je zelf als hobby's? <laughs> eigenlijk niet zoveel. Niet zoveel. Als <laughs> ik de de auto's, ja. Kijk. ja. Ja, kijk. Ja, tv kijk. De auto's. Nee. Ja, ja, ja, ja, ja, precies. Ja. En ik probeer nu wat, wat andere dingen te doen. We gaan doen. Gaan golven bijvoorbeeld. Mijn broer. is heel goed. Kunnen wij toevallig van met een golfkliniek. Golf. Als je een korte broek aan doet hey, dan Ik stuur mijn broer Mijn broer René is er heel erg goed in. En die zit in met de golfclub hier in Zandvoort en die ja. is daar helemaal groot mee. Uh, en, René en, is de man met een Mercedes en een golfballetje in plaats van een sterretje. Ja, had u een Mercedes? Ja, ja, ja, ja, ja, hij is, dat is mijn broer. Maar ja. <laughs> die, oh, die is ook naar Zandvoort gekomen, toch? Ja. Die woonde toen, ergens ja. in Amsterdam of zo? Nee, nee, nee in Haarlem. Naarland. Achter de Correestraat. Ja, ja. En toen is hij hier in een klein huisje gaan wonen en dat heb ik naar zijn zin met Teg, Over de trap woont hij toch? Ja, ja. klopt, klopt, klopt. En dan nee, met de trap we... bedoel ik de trap van uh, de Schelp. De Nee, zodoende. Dus de hele familie verplaatst zich eigenlijk, van in de zaan, heel ja, ja, er zit een deel nog in de zaan, hè, dat is ook wel leuk, ja. <laughs> in halfweg ja. en in Heerlegom. Dus we hebben overal wel wat zitten. Het bedrijf, uh, nou de, de familie bereidt zich eigenlijk. Het ja. De vrijtijdbesteding is, is uh, uh, miniem, zeg je? Want, uh, nou, ik ga nog veel met mijn vrouw weg, laat ik het zo zeggen. Want die is gek op het maken van bijgies. Echte edelstenen nu, kettingen, halsbanden, weet je. Dat. En die heb ik ook in de zaak staan. En dan gaan we toen naar beurzen toe of gewoon naar een markt. Helemaal leuk en, en, en dat vind ik zijn wel er leuk. veel van dat soort markten eigenlijk. Er komen dat, er weer uh, steeds meer. Ja. Nu gaat het weer wat naar de, naar de lente toe, weet je, de zomeren. Dan nou gaan we zomaar eens even rondstuffelen. snuffelen. Ja, het is wel ze... lekker dat je dus een zoon hebt die ja. Uh, ja. in de zaak Precies. werkt ja, en ja. dat je met een gerust hart kan zeggen van ik ben oh, ja, twee hoor. dagen ja, ja, weg. Ja, ja. En, uh... Ik kan zomaar weg. Dat is, uh, en dat heb ik ook expres gedaan. want anders leren ze het nooit. Nee. En dat is, uh, ze moeten zelf verantwoordelijk zijn. Maar, als zien maar steeds maar meekijk zo dan. heeft uh, geen zin. Ik ben nu voor twee dagen weg. zou ik zomaar weg?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 Ik kan me nog herinneren, dat is ook al honderd jaar geleden. was in de Krocht ook zoiets. Een man van die kartonnen doosjes. Ja, Is dat nog zo? Of is dat al, heeft zijn... je dat ontwikkeld tot een, een superbeurs? Ja. Nee, dat zijn superbeurzen ja? soms. Ja, ja, absoluut. En, en de, de, de, de meeste variaties. En maar Anja is vreselijk creatief. joh. Die kan wat zien. En dat zei, ga ik namaken. Wat zou ik gewoon op de zaken Met een hele vitrinekast. Dan kun je dat dus in de zaak dat gaan, gaan ja, ja, bekijken. Nee, dat, dat heb ik juist juist, juist ja. vitrinekast. Dat is dus, sinds ik Anja heb leren kennen, hebben we dit soort dingen gedaan. Omdat An zat altijd in de mode. En uh, bij M&S mode. en die, die had, ja, combinatie en Combineren van kleding en sieraden was natuurlijk op haar uh, lijf geschreven. Dat. En ze maakt het nu zelf met groot succes om. Mm -hmm. Soms komen de dames die zeggen, joh, ik heb in een kledingstuk hier wat bijmaken. Ja, ja. <laughs> nou, dan is het natuurlijk zo groot. Nou, dat, oh, dat is, is natuurlijk wel een Maar Dan, dan maak grootste. je het op, op, ja, ja. op de mens, zomaar maar ja, zeggen. Dat is ja, en het zijn allemaal één ding, één ding. Dus. Maar wat dat je nog meer willen? Nee, ik heb nog heleboel vragen. Maar ik, ik zit met die edelsteen Ik vind dat prachtig. Ja. ja, nee, ik, zeker is, is. omdat je zegt dat zij die combinatie maakt ja. met van, nou, ah, ik heb uh, dit en dan komt er een ja. vrouw en die wilde. Ja, dat ze zo creatief is om dat, uh, om, dat om dat aan ja. te passen. Ja, absoluut. En dat legt natuurlijk voor jou de vrijheid dat je mee mag naar de beurs. Ik en, mag mee, uh, ik mag ja. mee betalen. Ja. Dus ja. Ja. <laughs> je mag mee, maar je moet betalen. <laughs> ja. Ja. Ja. ja. Welke man heeft het niet? Nou, ja, nou, daar gaan wij niet over uitrijden <laughs> natuurlijk, maar. Um, ik ben ondernemer in Zandvoort, mm. zonder op de zaak uh, uh, toe te spitsen, want daar wil ik straks nog altijd over weten. Wat, wat, vind je, wat vindt de mens van Zandvoort? Wat vindt Rob van Zandvoort? Ik vind Zandvoort heel toppie. Alleen zoals het nu gaat. Maar ik ga me niet met politiek verder bemoeien. Uh, die komt straks. Goed, die moeten we aanpakken. Nee, maar dan gaat het niet goed. Want ik, ik ben daar niet zo blij mee met wat ze allemaal willen. He, ze willen een, maar goed, er is nu een club voor opgericht die daar een beetje nou, tegen ik heb, gaat. Is. Ik stel deze vraag expres onder de twee delen. Mm -hmm. Eerst wil ik weten wat uh, Rob ervan vindt, als, als mens, dus niet naar het bedrijf. En straks wil ik weten wat je als ondernemer vindt.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 Je verdient het niet met denk ik. Maar gaat dat er aankomen, denk je? Gaat het echt zo zijn dat het bedrijf waar je nu in zit weg moet... omdat ze daar een nieuwbouw willen gaan plegen? Als ik zie de snelheid die de gemeente heeft... dan hebben ze over de middenboel van gedaan. En nog. Waarschijnlijk is het voor de generatie na jouw zo nog... Ja, dat zal altijd wel een heet hangijzer blijven. En dan gaat er nog zoveel water door de Rijn dat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 ik ben steeds maar klaar voor service en het is ook prima. Dat mag ja, dat ook. heb je ook nodig, denk ja. ik. Hè? Ja hoor. Maar ja, we gaan je binnenkort op de golfbaan zien, heb ik Dus uh, Ik ga het proberen. Ben je gespecialiseerd <laughs> in een bepaald merk? Nee, dat was. Dat is zand uh, voor te klein om daar iets speciaals te doen. Dat, dat gaat niet, voor naar mijn idee. Maar waar gaat je nou jaar... naar uit? Als je nou zegt, van ik, ik, ik nou, zou nou. me specialiseren...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 En ja, eerlijk, we hebben een te, vrije ondernemer. <laughs> ja, al ja, al. Ja, het is wel en te heel meer omdat hij gewoon eerlijk zegt van ik, uh, ik zit daar en ik, ik zit daar goed. Ja. Dus ik laat mij niet uh, uh, Wegzetten. gek maken door allerlei plannen die er over een uh, aantal jaren misschien komen. Rob, bedankt ja. voor okay, deze bedankt. toelichting. Uh, we Graag gaan eruit want het is bijna over één minuut het nieuws. Dus we kunnen nog heel kwijt... Kwaas... Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.